Drie uur, Martijn van Beek met het NOS-journaal. In Diemen-Noord is vanochtend een dode man in een auto gevonden. Het slachtoffer is Patrick Brisbane, een bekende van de politie. De man van veertig is door meerdere schoten om het leven gekomen. Hij werd om half negen vanmorgen gevonden in een auto op een parkeerplek voor een huis. Het is in korte tijd de tweede liquidatie onder criminelen in de buurt van Amsterdam. Anderhalve week geleden werd in Bad Hoeverdorp Remco H. doodgeschoten. Ook hij was een bekende van de politie.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 In Japan zijn zeker zes mensen omgekomen nadat een deel van een grote autotunnel was ingestort. Verscheidene auto's zijn bedolven onder het puin en er is brand uitgebroken. De Sasago-tunnel is bijna vijf kilometer lang en ligt zo'n 80 kilometer ten westen van de hoofdstad Tokio. Er loopt een snelweg doorheen. Het reddingswerk verloopt moeizaam. Het weer: minder buien en wat opklaringen. Het is 4 tot 7 graden. Vanavond geleidelijk overal droog en dan koelt het af tot gemiddeld 1 graad. Morgen bewolkt en vanuit het westen regen. In het midden en oosten overdag natte sneeuw en dan 3 tot 6 graden. Dit was het NOS Journaal. ANWB ah, verkeersinformatie. Bij Den Haag is er een ongeluk gebeurd op de A4 richting Amsterdam. Tussen het knooppunt Prins Klausplein en Dorp staat 5 kilometer, Twee rijstroken zijn er dicht. Andere kant op staat 3 kilometer file. A12 Den Haag-Utrecht tussen Woerden en de Meren ook 3 kilometer. Dat komt door werkzaamheden. Tot maandagochtend vroeg zijn er maar twee rijstroken open. En op de A20 richting Gouda staat voor het knooppunt de Bergseplein... 2 kilometer, de rechter rijstrook is dicht. Is er is auto's stilgevallen. Korte file ook op de A28...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 4 minuten over drie. 2 uur van langs de lijn begint in Groningen. Daar spelen ze tegen Herakles en Kok... De stand is 0 tegen 0 na 32 minuten voetbal. Er kon wat meer leven in de brouwerij. Dat mag ook wel, want het neigt een klein beetje naar saai. En de kans in de wedstrijd is er ook geweest voor FC Groningen. Texera werd aangespeeld door de Leo. Hij stond alleen voor de goal. Nu komt Pasveer uit zijn goal. Buiten in 16 meter gebied. Ik heb ook wel een fluitsignaal gehoord trouwens van Hilger. Bovendien dus een overtreding. Texera kreeg de kans. Er zat een luchtje van buitenspel aan. Maar Pasveer kon buiten het strafschopgebied redden met zijn voet. Ook begon om half drie FC Utrecht tegen AZ... En die houtkamp. En ook 0-0, maar zeker geen saaie wedstrijd om naar te kijken. Beide ploegen eh, toch wel redelijk op de aanval spelend. Utrecht wat beter, maar nog geen doelpunten. Twee wedstrijden zijn er ook in de eerste divisie. sparta os nog altijd 2-0 door goals van Deekman en Calabro. En Volendam de Graafschap staat nog op 0-0. Veldrijden, Roubaix, eh, zonder kasseien neem ik aan, Gio Lippus. Nou, een heel klein stukje kasseien. Net onder een tunneltje door een van de plekken waar Katie Compton in haar wedstrijd, haar gewonnen wereldbekerwedstrijd bij de vrouwen, zojuist uh, toch ook nog flink onderuit ging. Maar toch won ze van Sanne van Pasen. En we kijken naar de doorkomst van de mannen die nu net één rondje hebben gereden. En Julien Tara Martzaj uit Zwitserland is de leider in de wedstrijd. Hij heeft 7 seconden, 8 seconden voorsprong op een achtervolgende groep. Met Tom Meuse, met Lars van der Haar, met Kevin Powels. Met uh, de wereldkampioen Niels Albert erbij die voor de verandering eens een keer een goede start van de wedstrijd heeft gehad. Het hele spul daarachter, het is een snelle omloop. Dat is in het voordeel van Lars van der Haag, die dit seizoen debuteerde met een tweede plaats in de Wereldbeker, maar daarna het wat moeilijk had op de lastige parcoursen. Hier kan hij voorlopig aardig bijblijven bij de grote mannen. Phil Collins en Two Hearts in de Eerste Divisie vallen dan tegen de Graafschap inmiddels op 0-1. Gaan we weer naar Groningen, Heracles en uh, ja, Henk, het wordt een beetje saai, 0-0. Ja, maar het valt me ook een beetje tegen, eerlijk gezegd. Tom, ik zie nu ook weer pas weer met de bal en die blijft gewoon met de bal staan. Iedereen staat stil bij Herakles. het publiek begint nu een klein beetje te fluiten, begint heel luid te fluiten. En dan uh, trapt pas weer eindelijk die bal weg en het is nog niet de eerste keer in die wedstrijd. Ik, ik vind het af en toe een beetje passief bij Heracles eerder gezegd. Nu stond Pasveer gewoon aan die bal, met de bal aan de voet, buiten het 16 meter gebied. En iedereen stond als een zoutpilaar van Heracles gewoon in het veld. Niemand wilde eigenlijk min of meer die bal hebben. En dat is niet de eerste keer, ik heb ik, ik het niet geteld vanaf het begin af aan. Maar Pasveer is zeker een keer of 15 niet al te functioneel in het spel betroffen. Nu de voorzet van Vijnhoewits. En die bal die wordt maar net naast gekopt door Everton. Het was niet aan Monteros, maar Everton was van de linkerkant er binnengekomen, gekomen. Zo ongeveer op de penalty stip. En die die voorzet van Vijnovic Die hij dan naast. Er is wel wat meer leven in de brouwerij gekomen. Dat komt ook mede door het feit dat FC Groningen zich nou af en toe ergert aan de scheidsrechter. Er kwam een voorzet van Bancuna. Die kwam terecht in het 16 meter gebied Texera. Ook nu een overtreding van Rienstra op texera Maar Vijnovic bij die voorzet van Bancuna. ...werd Texera in het 16 meter gebied In de rug gelopen door Vijnovic. Nou, eh, FC Groningen wilde natuurlijk een strafschop. Een strafschop moet je verdienen. Ik vond het eerlijk gezegd geen strafschop. Maar Maaskant die maakte zich weer eens een keertje. Boos. Nou, die maakt hij wel vaker boos. Dat is natuurlijk ook uh, geen norm. Nu de vrije schop van FC Groningen. Op de helft van Herenckles, die vrije schop, gaat genomen worden door uh, Kierm. Komt de vrije schop van Dijk is ervoor. Die doet die bal nog wel. Maar die bal die gaat een meter of 5-6, Gaat hij gewoon naast de doelen van Pasveer. Nee, de mooie momenten, de fraaie momenten... en vooral de doelpunten, wat Herenkles toch wel kan doelpunten maken... die blijven vooralsnog uit 0-0. Utrecht was de bovenliggende partij ter AZ. Maar ja, het gaat om doelpunten, Andy. Zo is het en het wordt hoog tijd dat er een doelpuntje valt. Het staat nog altijd 0-0. Wel een leuke wedstrijd om naar te kijken omdat AZ het moeilijk heeft om uit de verdediging te komen. En uh, in opbouwend, uh, ja, dan, dan loopt het uh, nog niet echt lekker. Omdat het middenveld van FC Utrecht goed speelt. Balbezit nu voor Utrecht met Van der Horen. Die wordt even opgejaagd. 0-0 dus de stand. Van de Horen nog altijd in balbezit. Speelt hem even breed. En dan gaat de bal helemaal teruggespeeld uh, door Sarota, Een van die Australiërs. Naar Robin Ruiter. We hebben nog een aardig schot gezien van Berens. Uh, op diezelfde Ruiter die daar wel moeite mee had. Omdat het een hardschot was, maar recht op hem af. En dus kon hij het tegenhouden. Nu gaat de bal de diepte in. Maar die bal is uh, te hard voor Michael Zulo. Het is uh, leuk om te zien zoals FC Utrecht speelt met twee aanvallende backs die regelmatig mee naar voren gaan en het daarmee uh, de verdediging van AZ heel moeilijk maakt. Utrecht dat ook de boel goed vastzet, waardoor bijvoorbeeld zoals nu met Esteban, Esteban geen idee heeft waar hij die bal uh, naartoe moet schieten. Nou, dan uh, doet hij het maar uh, in het blauwe hinein richting Eltidoor. Uh, de bal gaat over Tidor heen, wordt doorgekomen door El Eltidoor in bal bezit. Tidor nog steeds en wordt dan uh, gestuit door uh, buitens en gaat de de bal naar Robin Ruiter, maar heeft Eltidor pijn. En dat kan me voorstellen, want de rechter van Ruiter komt tegen het been van Eltidor aan. En dus schiet Robin Ruiter heel sportief de bal over de zijlijn. Zodat Eltidoor aan de voet, want daar uh, is het uh, probleem even uh, kan uh, worden geholpen. Nou, dat hoeft niet eens. Hij staat alweer. En hij hinkelt nu een beetje terug. 0-0. Na 38 minuten spelen... bij FC Utrecht tegen AZ. En het wacht is... op doelpunten. Dan gaan we weer veldrijden... in de Guillaume Moet altijd even aan wennen. Een Nederlander die aanklampt bij de Belgen. Sterker nog, uh, drie Nederlanders... die aanklampten ja, bij de, wacht de Belgen. Even, wacht ja, even. even, even we Ik nee. ja, Ga er even bij Drie Nederlanders. Nederlanders. Ja. Drie Nederlanders. Uh, Twan van der Brand, die zit er ook <laughs> nog bij. Thijs van Amerongen en Lars van der Haag... in de kopgroep van acht man aangevoerd door Niels Albert, de wereldkampioen, die wat ik al zei, voor de verandering eens een keer een bliksemstart had, want meestal start hij toch vrij matig en dan rukt hij gaandeweg de wedstrijd op naar de voorkant van het peloton, maar nu doet hij het andersom en trekt hij in één keer vol door. Nu trekt hij trouwens zo hard door dat er een breukje ontstaat naar de vierde man, dat is Tom Meuwse. De vijfde man is Lars van der haar. Dan zien we daar Thijs van Amerongen en Twan van der Brand. En dan valt er een gat naar achter en dan zien we daar ineens Sven Nijs nog door het Beeld komen. Daar zit ook Klaas van Tornhout bij, dat is de winnaar van de wedstrijd in Gieten afgelopen week. Dat zijn de mannen die op lichte achterstand rijden, maar de koers is nog vroeg en er kan nog zoveel gebeuren op deze razendsnelle omloop. In het voordeel dus van iemand als Lars van der Haag. Die moet het niet hebben van hele zware omstandigheden zoals we dat de laatste weken hebben gezien. Zoals we dat hebben gezien in de afgelopen wereldbekerwedstrijden en zoals we dat in Gieten hebben gezien in de modder in Drenthe waar Lars van der Haag toch echt het tempo niet goed Goed bij kon houden en waar hij uiteindelijk als dertiende finishte, toch wel een beetje beneden zijn niveau. Maar laten we vooral niet vergeten dat de wereldkampioen, de dubbele wereldkampioen bij de belofte, zijn eerste seizoen bij de grote mannen meerijdt. Hij zit in elk geval nog steeds in dat eerste groepje. Ik denk wel dat Sven Heis, de Belgische kampioen, zometeen aansluiting krijgt. It's on fire Filled with catastrophe But she knows she can fly away oh. He? She's just a girl, she's on fire. Alicia Kies. <laughs> van jouw levens is, dus moet je wel weten wanneer die is afgelopen. Ja, ja, ja. ja, ja. Girls uh, girl on fire. En ik wil nog zeggen dat het bij Groningen... tegen uh, Herakelijks inmiddels rust is in de Euroborgen staat er 0 op. Utrecht, AZ, Andy. Mooie wedstrijd, maar geen goals. Ja, en nu was er een kans voor uh, AZ via Gorter die goed doorgelopen was. en aardig 1-2, maar hij schoot de bal in zijn net. Donnie Gorter, de linksback, maar die moet aanvallend spelen. Maar dat komt er nog niet helemaal uit, omdat FC Utrecht de boel goed vastzet. En Utrecht speelt wel aardig, maar ja, de kansen die ze hebben gekregen... worden dus niet benut, anders zou het geen 0-0 staan. En nu is het Elthidoor die de bal niet onder controle kan krijgen. Een minuutje voor rust. Overigens de eerste helft in de Galgenwaard staat niet bekend als een doelpuntrijke eerste helft dit seizoen. Pas vier doelpunten gescoord in de alle wedstrijden die in de Galgenwaard zijn gespeeld tot nu toe. In de eerste helft, dus moeten we misschien wel wachten tot de tweede helft. Als er bal bezit is... voor Nick Viergever uh, speelt de bal even terug. En dan uh, kan de bal door Etienne Rijnen worden uh, onderschept... en naar voren gewerkt. doet hij uh, goed naar Goedmotson, naar Gorter... en dan weer terug uh, richting viergever die speelt de bal breed naar Lam. Lam de rechtsback in plaats uh, spelend van, van uh, uh, Marcellus, die geschorst is speelt de bal naar voren. Balbezit voor Hendriksen. Hendriksen terug naar Lam. Lam de vin met de bal naar voren richting uh, door, Kan hij koppen? Hij komt in ieder geval een balbezit en kan nog doorgaan maar maakt Hens. en uh, dan heeft Pieter Vink dat gezien en dus is er een vrije trap in de slotseconde van deze wedstrijd. Eén minuut extra tijd gaan we erbij krijgen als uh, Robin. Ruiter de bal weer in het spel gaat brengen. En lijkt het er toch wel zeer op dat we gaan rusten met de overbekende brilstand. Want er staat ook een paar seconden voor rust. Nog altijd 0-0 bij FC Utrecht AZ. Inmiddels ook rust in de Jupiler League bij de twee wedstrijden die daar worden gespeeld. Volendam de Graafschap staat daar 0-1 door een gol van Van der Pavert. En vlak voor de rust is Sparta tegen Os op 3-0 gekomen. Gaan we terug naar het Wereldbeker schaatsen. het zit er al op, want we zaten in Astana. En dan schaatsen we onze tijd wat vroeg in die prachtige hal. Marit Leenstra, sterk seizoen tot nu toe. 1500 meter. Vorige week won ze nog in Colomna. En vandaag in Astana werd ze uiteindelijk tweede rechtstreeks duel. Prachtige rit was het over. Ze kwam net iets te kort tegen de Canadees Christine Nesbit. En uh, dat was een uh, moeizame rit. Het ging niet gemakkelijk, merkt ook Bert Maaldering. Je zei net, uh, dat deed wel pijn. En dat zagen we ook. Ja, dat was uh, geen makkelijke race. En, uh, in het begin had ik al moeite om uh, snelheid te maken. De eerste ronde kwam al niet makkelijk. Nou ja, dan uh, wordt de derde ronde weer heel zwaar. De laatste uh, buitenbocht uh, had ik net niet uh, eigenlijk genoeg kracht om helemaal af te maken. Het was zeg maar, net uh, een beetje te lange bocht. Dan vloer ik uh, net nog een beetje snelheid. Dan kwam ik net uh, op het eind... Uh, nou, als je een paar meter lang was geweest, had ik uh, kunnen inhalen. Maar het was net te kort. Ik zei al tegen je coach, je zit er 1600 meter was geweest had je hem gewonnen. Ja, dat denk ik wel. Ik kwam steeds dichterbij. Maar het was niet genoeg. Het was wel weer spannend. Het was zeker weer spannend. Uh, ja, het is gewoon leuk om zo te racen. En, uh, ja, tegen Nesbit zit het gewoon nu dicht bij elkaar. En, uh, ja, als het op haar goed gaat, dan wint zij hem. Maar als ik het uh, net beter... Uh, Rijden vandaag, dan win ik hem. En uh, ja, dat is wel spannend. Ja, en dan kijk je naar de vrouw die uh, boven je staat. Heb je naar de verschillen achter je gekeken? Ja, 100ste zag ik uh, op Linda. 100ste op Linda, de Vries. En daarna weer 100ste. Het verschil tussen uh, Valkenburg en de Vries. Ja, daar zitten we dichtbij ook. Ja. Dus dat had ook nog slechter kunnen ik eigenlijk. Want dat laatste heeft het wel. Uh, heeft je op de tweede plaats gebracht. Ja, wat ik zeg, ik maak het er niet echt makkelijk snelheid. snelheid. En. Uh, nou ja, het was net genoeg uh, voor de tweede plek, denk ik. Ja, aan de andere kant kun je ook zeggen, want uh, ja, jij klinkt toch niet heel erg uh, alsof je hartstikke blij bent. Maar hier zijn zware omstandigheden en de vrouwen die op dat podium staan en net daaronder zijn allemaal stevige, robuuste uh, vrouwen. En dan zo'n vlieggewicht als jij, die er toch ook in deze omstandigheden zich zo doorslaat. Dat is best knap. Uh, ja, nou, dankjewel. Denk je niet. Nee, ja, ik ben wel heel blij hiermee. En, uh, ja, goed, vorige week won ik. En, uh, ja, als je dan merkt dat je op het eind eigenlijk uh, net iets sterker bent, maar uh, ja, in het begin uh, net veel hebt verloren, dan is dat wel jammer. We willen toch gewoon graag uh, ja, die besluiten van vorige week herhalen. Maar goed, ik ben nu twee keer tweede en één keer eerste. We hebben drie gehad, dus uh, ja, het gaat eigenlijk gewoon een goed. Marit Leenstra in gesprek met Bert Malerink. 0-0 staat er dus bij de wedstrijden die om half drie zijn begonnen in de Eredivisie. Groningen, Herakles en Utrecht tegen AZ. Eerder vanmiddag eindigde NEC tegen NAC Breda in 1-1. Het werd 0-1 door Leurling en 1-1 door Platje. Beide goals werden gemaakt na de rust. We gaan eens even napraten over die wedstrijd. Ronald van der Geer in gesprek met de maker van het openingsdoelpunt, Anthony Leurling. Ik zag jou in beeld zo, kort voor die 1-1. Voor die en dat ja, vrolijk gezicht, ik denk, die voelt zich al een beetje matchwinner.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 ja, ik denk dat het gezicht gelijk van, van vrolijk op onweer stond. Ja, dat is ballen. Het is wel weer een bewijs, hè? Dat, dat zag ik eigenlijk al bij, bij de kans van de Je hoeft niet te domineren om een wedstrijd te winnen. Nee, maar ik vond uh, ik, ik dat wij uh, de eerste helft gewoon heel goed speelden. En uh, natuurlijk het initiatief ligt bij NSC, maar die spelen thuis, dus dat is logisch, vaak is dat zo. En uh, ik denk dat wij uh, vanuit de omschakeling, zeg maar, uh, behalve dat we rustig aan de bal waren, uh, met snelheid van Elson en van mezelf voorin. Ja, creëren we kansen en uh, het is alleen jammer dat je die 0-2 niet maakt. En ik denk de kans van Elson uh, is, is, is, is denk ik de mooiste om 0-2 te maken. Ja, dat lukt niet. Dan moet je eigenlijk die 1-0 over de streep trekken. En dan, uh, ja, dan zie je een klutsbal die valt binnen en dan verlies je toch twee punten denk ik. Dat voelde wel zo, tenminste vanaf de kant leek het zo, alsof dat doelpunt voor jullie dat was een soort bevrijding. En direct ook het tanken van vertrouwen. Dat er groeide wel iets in het elftal. Jawel, ik, ik vind alleen, uh, kijk natuurlijk de positie waarin je staat... dat je, dat je 14 of 15e staat of 16e zelfs. Ja, dat, dat, dat lijkt alsof er weinig vertrouwen is in de ploeg. Alleen ik vind als je onze wedstrijd de laatste weken kijkt... tegen Groningen hadden we, hadden we gewoon een punt verdiend thuis. Uh, en tegen Den Haag hebben we gewoon de uh, eerste uur gewoon heel goed gespeeld. En uh, daar hadden we eigenlijk de 1-0 in moeten maken en er staat een 0-3 op het bord. En, ja, dus we hadden wel vertrouwen toen we hierheen gingen. Van, uh, we, we weten wat we kunnen en... Uh, ja, ik ben ook van overtuigd dat wij boven die streep gaan eindigen. Alleen, goed, ja, je, staat er nog, je staat er nog wel in de buurt... en je concurrenten pakken punten. Ja, dan is het zaak om, om eigenlijk dit soort wedstrijden te winnen. Dat laat je wel na. Anthony Leurling dus na de 1-1 bij NEC tegen NAC. We gaan weer naar het veld rijden in Roubaix. Guillaume Lippens met allerlei Nederlanders mee vooraan in de kopgroep. Maar nu even niet, want de kopgroep is inmiddels uit elkaar gevallen. Vier man aan de leiding met nog een rondje of 7,5 af te leggen... daar in de buurt van dat uh, velodroom in Roubaix... waar zoveel mooie overwinningen zijn geboekt door wegrenners in Parijs. Roubaix We hebben vier man aan de leiding. Niels Albert, de wereldkampioen. Kevin Powels, dan Tom Meeuwsen, een Belg... en toch wel de outsider in dat groepje van vier, die Zwitser, Tara Martsac. De man die uh, nou niet echt geweldige prestaties heeft geleverd... dit seizoen is wel Zwitsers kampioen geworden vorig jaar... Maar hij handhaaft zich goed daarvoor in hoor. Want hij rijdt heel soepel mee. Terwijl we nu zien dat Tom Meulsen wat problemen heeft. Daarachter een groepje met Sven Nijs. Nijs in achtervolging. Maar hij heeft twee ploeggenoten van Niels Albert in zijn wiel. Radomir Simonek, junior. En uh, we hebben daar ook nog Dieter van Toorenhout, Ook een ploegmaat van Niels Albert. En die blijven natuurlijk aan dat wiel plakken. Daarachter Thijs van Amerongen en Lars van der Haag. Die zie ik daar nog steeds mee in achtervolging zitten. Twee Nederlanders dus in de tweede groep in de wedstrijd. En het verschil tussen de eerste twee groepen zal een seconde of vijftien zijn. Nu komen de leiders weer aan op de wielerbaan in Roubaix. En als ze dan doorkomen hebben ze nog precies zeven rondjes af te leggen. En dan kijk ik naar het verschil. Terwijl ik nu toch ook kan zien dat de kopgroep weer uit elkaar valt. Nog maar drie man aan de leiding. De achtervolgers met Sven Nijs en die twee ploegenoten van Niels Albert. En daar zie ik bij de kopgroep dat Tom Meuwse eraf is gegaan. Dat die verrassende Zwitser sterk op kop rijdt. Gevolgd door Niels Albert. Dan Kevin Powels in het wiel. Dan de eenzaam. Samen Tom Meeuwse daarachter. En daarachter dan Sven Nijs in achtervolging. Die komt dan door met een achterstand van, laten we even meetellen... 10 seconden, 11 seconden op de leider in de wedstrijd. En dan komt daar dat groepje met Lars van der Haar en Thijs van Ameroen. Twan van der Brand zit er ook nog bij. En die rijden inmiddels op 17 seconden van de leider van de wedstrijd. Alles nog dicht bij elkaar, maar dat kan ook wel op deze hele snelle omloop in Roubaix. We ja, maar het hebben over hockey. De Nederlandse mannen hebben de tweede wedstrijd op het toernooi... om de Champions Trophy gelijk gespeeld. Tegen het gastland Australië bleef het 0-0. Een nou, uitslag die met al die strafcorners maar weinig voorkomt in het hockey. Philip Koken praat erover na met bondscoach Paul van As. Paul, in de eindfase van de Olympische Spelen zei je... dat je het jammer vond dat je niet had kunnen meten aan Australië. Je had graag tegen ze willen spelen. Nu heb je dat gedaan in dit toernooi in de Champions Trophy. Wat is je conclusie? Uh, dat het leuk spelen is tegen Australië. Er worden open, mooie, harde wedstrijden. Uh, dus het, is, het geeft wel een heel mooi spectaculair spelbeeld. Alle cijfers wijzen wel in het voordeel uit naar Australië. Jullie waren qua kansenverhouding, qua strafcorner, de onderliggende partij. Had je dat gevoel ook langs de kant? Nou, alle cijfers uh, ben ik niet met je eens. In het strafcorner ben ik wel met je eens. Het, uh, uh, dat vond ik ook een aantal discutabele beslissingen. Zaten daar ook wel bij, moet je ook wel eerlijk zijn. Uh,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 Ja, we hebben nog niet echt super, ja, hij was een paar dingen wel goed, maar we hebben nog niet super, super getest. Nou, als je zegt, het zijn echte kansen, dan heeft hij ze wel gered. Uh, je hebt het over Australië. Australië is mooi, mooi om tegen te vechten. Australië in eigen land, in Melbourne, in hun stadion, is super om tegen te spelen. Uh, en ik ben blij met het resultaat. En ik hoop dat we het nu op deze champions Trophy nog één keer tegen kunnen spelen. Vond je ook een beetje aan de wedstrijd dat je kon merken dat hier nog niet echt het toernooi beslist wordt? Ja. Ja, want als is een drukje door. Van de andere kant ben ik wel, uh, ben het wel ingezet om door te drukken. We zijn de hele tweede helft ingezet gaan zetten om door te drukken. We hadden ook fases dat we echt sterk waren speelden ze helemaal naar achter. Uh, maar ja, ik, uh, ik, ik weet niet hoe, wat dat is in de sport. Uh, daarom ik hoop dat we het zondag over mogen doen, volgende komende zondag. En dan zullen we zien. Je krijgt nu uh, België. Is dat nog een speciale ontmoeting voor je te spelen tegen Mark Lammers? Oh nee, uh, ik, we zullen vaak tegen België gaan spelen. En we zullen een paar keer zullen we wel winnen. En waarschijnlijk zal België misschien ergens in een voorbereiding ook weer een paar keer winnen. Uh, laten we daar niet in gaan. Uh, België is een ploeg die uh, fantastisch uh, in opkomst is. Uh, verrassend dat ze niet van het hebben kunnen winnen. Maar voor de rest uh, op de spelen 50 worden. Dus dat wordt gewoon een tegenstander van formaat waar wij niet allemaal zo, al, altijd zomaar van zullen winnen. Balvanas zei dat dus over de komende derde wedstrijd in de pool. Nederland-België. Mark Lammers is daar nou inderdaad de coach geworden. België, overigens, de eerste twee wedstrijden verloren op deze Champions Trophy. U krijgt nog één berichtje van mij over Geoffrey Mutai Die won dit jaar al eerder de marathons van Berlijn en Boston. Maar kan ook op een kleinere afstand uit de voeten, want hij won de Mondverland-run. De Keniaan legde de wedstrijd over 15 kilometer rond Sierenberg af. In 42-25. Nieuw parcoursrecord. Patrick Stietzinger was achtste beste Nederlander en de nationaal marathonkampioen en wel op bijna vier minuten van de winnaar. Radio 1, het NOS-journaal. Het is bijna half vier, Martijn van Beek. In Intieme Noord is vanochtend een man in zijn auto doodgeschoten. Het slachtoffer is de 40-jarige Patrick Brisbane. Hij wordt onder meer in verband gebracht met de invoer van een partij cocaïne. Brisbane werd daarvoor gearresteerd, maar zou later zijn vrijgelaten. Het slachtoffer werd vorige week nog genoemd... in een artikel in Nieuwe Revue over de foute vrienden van Bader Hari...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 De vraag of VVD-leider Rutte te ver van zijn achterban is komen te staan... wilde hij niet beantwoorden. Maar ik denk ook dat er dingen zijn waarvan de PvdA-achterban niet staat te juichen... zei oud-minister Salm in Buitenhof. En dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. AMB ah, verkeersinformatie. Bij Den Haag is er een ongeluk gebeurd op de A4 richting Amsterdam. Tussen Knoppen Prins Klausplein en Dorp staat 4 kilometer file. Maar alle rijstroken zijn weer open. A12 Den Haag-Utrecht tussen Woerden en de Meren 2 kilometer. Vanwege werkzaamheden zijn tot morgenochtend vroeg daar maar 2 rijstroken beschikbaar. En op de A20 bij uh, Rotterdam in de richting van Gouda staat tussen Rotterdam Centrum en het Knoppen Terbrechtseplein... 3 kilometer door een kapotte vrachtwagen. De rijstrook is dicht. Twee minuten over half vier. Er is nog rust op de velden bij Utrecht AZ en groningen Herakles Allebei 0-0, dus tot nu toe. Kortom, weinig actieve sport op dit moment. Mooi tijd voor een stukje muziek. Brother Bella is the back in the front, cruising down the freeway in the hot, hot sun. Suddenly red blue lights, flash flashlights from behind. Loud voice booming, please step out onto the line. Bellet bridge loads of comfort, sinner just hides her eyes. Policeman taps the shades and sell a Chevy 69. How bizarre. How bizarre, how bizarre.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 Town, people jump and dive, and the clowns and stuck around. TV news and cameras, there's choppers in the sky, Marines, police, reporters, that's where, far and wide. Belly yells, we're out of here. Tina says, right on, making moves and starting grooves before the new we were gone. Jumped into the Chevy, headed for big lights. Wanna know the rest? Hey, buy the rights. How bizarre! Top, top, is up. MC zei dat en het uh, klonk en heette ook hou Bizar. Er wordt al even gevoetbald in de Euroborg. Tweede helft, Groningen en Akelus. Ja, we hebben twee minuten gevoetbald in die tweede helft. Dat is er maar één minuut daarvan daadwerkelijk is gevoetbald. Omdat de een duel met Texera even geblesseerd raakt. En ik hoop dat die tweede helft wat leuker wordt dan die eerste helft. Twee kansen één voor Groningen Texera. En op slag van Rus, dat hebben we nog niet gezegd voor Armen een dot van een kans. Dorda stond met de bal op de middenlijn. En je zag Armen tussen de twee centrale verdedigers van FC Groningen om te vragen om de bal. Hij kreeg de bal ook en niemand kwakman apoleren nog voor buiten buitenspel. Dat was het absoluut niet. Maar Armen toch een ideale positie. En de topscorer van Heracles schoot de bal tegen Agilora. Groningen nu in de bal bezitten via diezelfde uh, Agilora. Tegen Luciano schoot natuurlijk Armenteros die bal aan. Agilora nu in de breedte naar uh, Kappelhoff. Kappelhoff die kijkt even. Die zal hem waarschijnlijk terugspelen op Van Dijk. Nee, die kiest toch voor diepte. En FC Groningen mag in de tweede helft wel wat meer aanvallend gaan spelen. En mikte in de eerste helft vooral op de counter. Veel mensen achter de bal. De linies kort op elkaar houden. En daar kon Heracles uh, geen opening in vinden. En toen werd veelvuldig ook de keeper. Pasweerde werd ingekomen geschakeld of dat nog functioneel was altijd. Dat durf ik wel te betwijfelen, was het absoluut niet. Heracles nu in de aanval. Over de linkerkant van het veld. Teres vraagt om de bal. In het 16-meter-gebied komt die bal ook laag ingespeeld. Everton laat het lopen van Een Twee combinatie tussen Teres en Everton. Mislukt maar net, maar het was een hele aardige opzet. En zo herken ik dat spel van Heracles zoals ze dat zo vaak hebben gespeeld in de thuiswedstrijden. Teres gaat even wat henkelen. Is kennelijk heeft Kwakman even op zijn voet gestaan, maar hij speelt waarschijnlijk wel door. Doet hij ook. Hij Probeert Van Dijk de bal alweer afhandig te maken. Van Dijk drukt rukt op met de bal naar de middenlijn. Dan een crossbaas helemaal naar de linkerkant. Kan De Leeuw die bal nog binnen houden. Hij houdt die bal wel binnen. Maar hij heeft ook meteen een verdediger tegenover zich. Dat is in dit geval Kwanza. hem terug De Leeuw op Argilore. Argilore een paar meter buiten het 60 meter gebied. Is het buitenspel of geen buitenspel? De voorzet van De Leeuw, Texera. Texera tegen de verdediger van Heracles op. En dan gaat De bal uiteindelijk over de doellijn. En dan is het gewoon een doelschop voor Heracles. In elk geval wat opwinding in de Euroborg. Nou, daar zitten we allemaal op te wachten. De toeschouwers en ik aan verslaggever ook. Het is nog 0 tegen 0. Een wedstrijd van Heracles zonder doelpunten. Bestaat dat? Denk het niet. Utrecht AZ dan, ook 0-0 met de rust. Mooie stand om te wisselen. Overigens niet van verslaggever, want wij hebben na rust ook alle vertrouwen in Andy Oudkamp. Ha. Pak van mijn hart. Ja, is, je mag je blijven zitten, ja. Andy. Ja, nee, ja, je weet het nooit weet het tegenwoordig. Niet, nee. Nee. <laughs> maar ik heb uh, niemand gezien die uh, op, uh, op mijn schouder kon nee. kloppen. Dus uh, dan kijk ik ook naar de tweede helft. Die begonnen is 0-0 de stand. Voorzet, vanaf de linkerkant van heeft ze Utrecht. Maar wordt uh, moeizaam wel dat wel weggewerkt door Elm. En slecht uitverdedigd, maar een hensballetje uh, gezien door de schijf. 1 wissel, Leon de Kogel is gekomen. Gert is gegaan bij FC Utrecht. En de wedstrijd begon zo aardig, Eerste 15, 20 minuten. Maar daarna is het toch een beetje stilgevallen. En is het toch te hopen dat de tweede helft wat meer leven in de brouwerij brengt. Balbezit voor AZ. En Maher wordt bereikt en maakt een overtreding. Klein duwtje. En dan heeft Pieter Vink dat gezien. Is de vrije trap snel genomen. Kijken wat Kali kan. Die gaat lopen met de bal. Dan valt het Kali. Halverwege de helft van AZ. AZ waar ik echt van geschrokken ben in de eerste helft. Ik heb ze zo vaak zo mooi zien voetballen. Maar het uh, loopt gewoon niet. Ook grote talenten als Maher. Helemaal niet in de wedstrijd. En ook Eltidoor heeft het heel moeilijk. Maar ja, die moet het van momenten hebben. Nu is het balbezit aan de rechterkant voor Molenga. Jacob Molenga raakt de bal kwijt. Maar slecht uitverdedigd. Daar komt ook een mogelijkheid voor. FC Utrecht, wat heet het? Doelpunt! Doelpunt is daar van de invaller: Leon de Kogel. Maar heel slecht uitverdedigen. Is het 1-0 voor FC Utrecht? En meteen wordt de, de goud opgezocht door de Kogel. Het is een fout uit de verdediging. De bal komt voor de voeten van Mark van der Marel. Die geeft een voorzet. En dan wordt de bal binnengekopt. En is het de Kogel. Wat een gouden wissel: die 1-0 scoort voor FC Utrecht. Wereldbekerveldrijden in Roebeck. Kan Van der Gaar aansluiting vinden, Gio? Hij heeft weer aansluiting gekregen bij de groep van de grote namen. Lars van der Haar zojuist eh, pikte die aan aan het laatste wiel van die kopgroep. Aangevoerd door Sven Nijs, dan Taran Martsarts. Dat is die man die daar eh, in de tweede wiel rijdt. Dan hebben we Kevin Pauwels. Valt er een gaatje naar Niels Albert en dan komt de rest van het veld. Het zijn er nog steeds veel hoor. Een mannetje of tien iets meer zelfs bij elkaar. Die daar eh, rijden in de buurt van dat eh, wielerstadion. En Lars van der Haar de kleine renner van Rabobank die dan zojuist weer aansluiting heeft gekregen bij dat groepje. Nadat hij het even moeilijk heeft gehad, moest het hoge aanvangstempo toch bekopen. Ook Twan van der Brand zie ik daar nog aan die staart van die grote groepen. rijden, terwijl ook Thijs van Amerongen zojuist met de mond open. Hij moest alles geven om daarbij te blijven. Ook probeerde aansluiting te krijgen. Maar als het tempo dan weer omhoog gaat aan kop van dat groepje, dan zie je toch wel dat de verschillen weer groter worden. Het is weer Sven Nijs die hard doortrap. Hij won de vorige wereldbekerwedstrijd in Kokseide, in het Zand, in de Duinen, in België. Waar hij absoluut indruk maakte op de rest. En de rest echt verpletterde. Albert was stom verbaasd dat Nijs hem op het einde daar nog voorbij kwam. Nijs dus in goede doen. En nu laat hij dat weer zien in deze cross. Moet natuurlijk oppassen in dat modderstuk met die steile afdalingen. Want daar is het lastig. Gevolgd nog steeds door die Zwitser. Dan Bouwels, dan Albert. Het zijn toch wel de vier grote mannen van deze cross. Want ik zie dan meteen weer een gat vallen. Verder naar achter waar Lars van der Haren nog rondrijdt. En waar het wachten is. ...op Twan van der Brand en Thijs van Amerongen. Die lijken nu de aansluiting te missen. Van der Haar is de enige Nederlander die nog meedoet. Andy. Hoe is het mogelijk? De bal ligt erin aan de andere kant. En hoe is het mogelijk? Want de bal gaat blijkbaar direct uit de hoekschop. Ja, er wordt nog door wat mensen aangeraakt. Maar het is in ieder geval een enorme blunder van Robin Ruiter, de keeper van FC Utrecht. Bij de hoekschop van Maher gaat de bal zomaar, ik denk zelfs via Ruiter zelf, het doel in. En ook Jan Buiten zit daarbij en wat spelers van AZ. Nou, in ieder geval is het 1-1. En dat is een domper voor FC Utrecht. Nadat ze eindelijk op voorsprong kwamen, is het eigenlijk een minuutje later door een fout.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 Uh, lekker, hè? Heerlijk plaatje. Een beetje zomerse zweren, maar het gaat sneeuwen, geloof ik. Le long de la route van Zazze. Sparta tegen FCO is inmiddels op uh, 4-0 gekomen. Goals van Van Hout en Deekman, nummer 3 en 4 voor Sparta. dan de Graafs had nog altijd 0-1. Gaan wij weer eens naar Utrecht tegen AZ. Ja, Het zijn niet de mooiste dagen van het jaar voor Robin Ruiter, Randy. Nee, vorige week al die enorme blunder ter NEC en nu er helemaal miszittend en het schijnt dat misschien Reiner er nog een voetje tegenaan had. En nu is het een schot oh op de lat zich van Berends. En Elitor mist dan helemaal en het schot daarna komt dan van Hendriksen. Ja, Utrecht is meteen even de weg kwijt hoor. En dat is toch wel ja, triest voor zo'n keeper. Goede, talentvolle keeper, Robin Ruiter. Maar vorige week in de fout en nu ook weer in de fout. En terwijl Utrecht toch eindelijk op 1-0 kwam, meteen nog geen twee minuten na dat doelpunt van de kogel, werd het gelijk. En het doelpunt wordt op naam gezet, in ieder geval volgens nog, van Etienne Rijnen, de verdediger van AZ. De wedstrijd is wel helemaal opengebroken nu, omdat AZ toch voelt dat er... Wat aan zit te komen. AZ begint iets beter te voetballen. Was uh, tot nu toe niet best. Maar nu is het uh, FC Utrecht in de Via de linkerkant. Maar de bal gaat over de zijlijn. Want uh, Assara kan er niet bij. En dan mag AZ gaan gooien. Nou, daar hebben we alweer 10 uh, minuten gespeeld in de tweede helft. Staat het 1-1. En ben ik benieuwd of we uh, uh, net zo leuke laatste 35 minuten krijgen. Als de eerste 10 minuten naar rust. Want eindelijk kwamen er doelpunten. En het maakt niet uit hoe mooi ze zijn. Nu is het de kogel die de bal heeft. bal naar buiten geeft aan Assara. Maar die kan er weer niet bij. Inworp voor AZ-stand 1-1 na 10 minuten, bijna 11 minuten gespeeld te hebben in de tweede helft. En dan over leuk gesproken gaan we naar Groningen tegen Herakles. Speelt Groningen leuk voetbal? Henk Kok? Joart in de 16 meter ontstaat even een mogelijkheidje voor Herakles. Maar die mogelijkheid is niet gedaan, Tom. Het was een kans voor Herakles. Dat wilde ik eerst even afmaken. Of Groningen leuk voetbal speelt. Het is in elk geval leuker geworden in de tweede helft. Laat ik deze aanval ook even gaan volgen. Kierm over de rechterkant geeft een voorzet. En die voorzet. wordt een eigen doel gewerkt. Een eigen doel, denk ik. ik denk dat het Davidson is. De invaller die die bal in eigen doel schieten kan me nauwelijks voorstellen. Maar Groning was ook eerder al dichtbij een doelpunt. Het is Vajnovic geweest. Vajnovic heeft de voorzet van Kierme in eigen doel geschoten. Hij voelde de leeuw in zijn rug. En de leeuw had kort hiervoor een voorzet van Kierme. had hij onbenut gelaten. Het was een kopbal goed naar beneden gericht van de leeuw. Maar die werd in eerste instantie nog pas weer uit de goal gehaald. En in tweede instantie kon de leeuw nog eens een keer inschieten. Maar toen ging hij naast. En in deze situatie, praktisch een identieke situatie, de voorzitter van Kirum en een knalt Weinowitz, die knalt die bal in eigen doel. En dat komt waarschijnlijk door die situatie daarna voorafgaande dat hij de leeuw in zijn rug voelde. Ja, onbesuid van Weinowitz en staat Groningen ja, ja, op een voorsprong van 1 tegen 0. Sometimes I don't know why En de naar uh, Het is 2-0 geworden voor FC Groningen, 2-0, Texera wint een kopduel en daar heb je weer De Leeuw. De Leeuw die maakt een doelpunt voor FC Groningen. Het is denk ik zijn zevende doelpunt in deze competitie. Dankzij dat winnen van Texera het kopduel, De Leeuw schiet van dichtbij in. En wie moet De Leeuw verdedigen? Jawel, Vijnowitsch. Ik vind het nog wel een leuk plaatje hoor. Van Morrison met de bright side of the road. We gaan maar weer eens even naar Henk Kok. Wat is het 2-0 geworden Henk? Ja, ongekende wilde voor FC Groningen. Vroeg zojuist, of FC Groningen een beetje leuk voetbal speelt. Het is in elk geval wel zo dat Groningen ontzettend hard werkt. Het voetbal is niet zo frivol als van Heracles. Maar ja, daar kom je ook niet mee in deze wedstrijd. Maar laat ik weer eens gaan kijken. Van Kim, je gaat naar de achterlijn. Die moet de bal gaan voorzetten. Komt de voorzet, wordt weggekopt wordt weggekoopt in de verdediging van Heracles. Anders was de leeuw weer vrij geweest voor pas weer de doelman van de mannen uit Almelo. Ja, en zo heeft FC Groningen plotseling de benen erin gekregen. En heeft Heracles het heel uh, moeilijk. Een 2-0 achterstand. Het is natuurlijk nog niet gespeeld. Van Heracles het is een goed voetballende ploeg. Maar er is ook heel veel veranderd in die tweede helft. FC Groningen speel, uh, toonde in de eerste helft helemaal geen lef. Speelde in feite op de counter. En Heracles kon in een te laag tempo de openingen uh, niet vinden. De eerste helft was niet echt leuk om na te kijken. Ook heel Mogelijkheden. Nu Duarte. Duarte heeft de bal naar de linkerkant gespeeld. Naar Everton. Everton gaat binnen, gaat, gaat, gaat schieten. En dan kan uh, de aanvallen van Herakles in tweede instantie. Uh, Armentierus kan net niet de voet tegen de bal aankrijgen. Is weggewerkt in de verdediging van Groningen. En dan een hoekschop voor Herakles. Die wordt genomen door Veinovic. De man die zo uh, prachtig dat uh, eerste doelpunt van Groningen tot uh, stand bracht. Hij schoot op die voorzet van Kier de bal keihard in eigen doel. En vervolgens de leeuw, dus ook nog uh, 2-0. Komt de hoekschop van Herakles. Wordt even kort genomen. Gaat waarschijnlijk terug. Nee, gaat weer naar Overtoom. Overtoom die bal naar Everton. Everton uh, schiet schot geblokt door uh, Texera. Bal blijft halen op de rand van de 16 meter lijn. En dan wordt er in uh, tweede instantie wordt er nog een keer uh, geschoten door Tewierik. De verdediger uh, van Herakles. En die bal is over de doellijn gegaan. Er blijft voorlopig na 65 minuten voetbal 2-0 voor Groningen tegen Herakles. Utrecht tegen AZ. Is het sinds de 1-1 een totaal niet. Nou, ik vind het eigenlijk wel, want ik vind dat FC Utrecht uh, wat angstiger aan het voetballen is. En uh, AZ heeft wat meer zelfvertrouwen gekregen, is wat meer in de aanval. Maar nu is het uh, Assade voor FC Utrecht, die helemaal terug gaat naar zijn keeper. En ik vind dat link, want die jongen, dat zag je net ook al bij een uittrap, die zit niet lekker in zijn vel. Die, uh, dat, dat moddert door, nu moet hij de bal naar voren trappen, doet dat goed. Richting Moulenga, Moulenga wint het wel. en dan uh, gaat de bal naar voren naar de kogel. De kogel naar oor, oor aan de linkerkant. Goeie voetballer staat die Australiër naar een andere Australiër, Zulo. Zulo aan de linkerkant raakt de bal kwijt en probeert hem te heroveren. En dat uh, lukt ook, maar dan moet uh, iemand van AZ, in dit geval El, moet een overtreding maken. Nee, het is niet Elm, het is Hendriksen die uh, de overtreding maakt en een vrije trap voor uh, FC Utrecht. En uh, Henrik krijgt er ook nog een uh, gele kaart van Pieter Vink. De eerste in deze wedstrijd. En de vrije trap staat daar nog. En dat is aan de linkerkant van het veld. Zeg maar ter hoogte van de punt van het strafstopgebied. En uh, bij dat soort vrije trappen meldt zich altijd Adam Sorota. Dan hebben we alle Australiërs weer gehad. Met Oor, met Zulo en met Sorota. Die nu gaat, uh, klaar gaat staan om de vrije trap te gaan nemen. Uh, mee naar voren natuurlijk de koppers. Mike van der Horen kan goed koppen. Maar Leon de Kogel ingebracht. Dat samen die scoorde al een keer met het hoofd. Kijken uh, wat er nu gaat gebeuren. Daar komt die uh, vrije trap. Gaat richting de kogel en naar uh, Van der Horen Die bijeenkomt uh, maar een uitstekende redding van uh, Esteban. Op de inzet van die uh, Mike van der Horen. Dat was een uh, goede vrije trap. goede kopbal ook. Maar hele sterke redding van Esteban. De man uit Costa Rica die uh, AZ in de wedstrijd houdt. Want het staat nog altijd 1-1. Veldrijden dan weer in Roubaix met Nederlandse inbreng. Wat serieuzer dan anders Gio. Zeker, want de Nederlandse inbreng rijdt vanaf plaats nummer 5 tot en met 11. Dat is een achtervolgende groep, een groep die achter de kopgroep van vier man aanrijdt. En in die kopgroep van vier man Sven Nijs, Kevin Pauwels en Niels Albert, de drie beste veldrijders van de wereld eigenlijk in deze jaren. En die Zwitser Tara Marchaj waarvan je bijna zou denken dat hij een thuiswedstrijd rijdt, want hij rijdt toch echt wel ontketend rond over dit parcours, snijdt de bochten prachtig aan, neemt veel initiatief in die kopgroep. En dat is toch wel opvallend hoor, van die man die we normaal gesproken niet zo van voren zien. Op 10 seconden rijdt de groep met Lars van der Haar. Twan van der Brand, ook verrassend. Hij was al negende trouwens in de wereldbekerwedstrijd in Tabor in Tsjechië. De eerste wedstrijd van dit seizoen. Dan hebben we daar Rob Peters en Tom Meeuwse bij twee Belgen. We hebben Dieter van Toerenhout en we hebben Radomir Simunek. Dat zijn de achtervolgers op 10 seconden. En laat ze niet dichtbij komen. Want als Lars van der Haar straks hier om de eerste plaats kan gaan sprinten met de mannen van de kopgroep... Dan denk ik dat de overwinning wel eens zou kunnen gaan aan Lars van der Haar. Want die is zo verschrikkelijk rap. Dat heeft hij de afgelopen jaren bij de belofte wel bewezen. Dat bewees hij ook in Tabor. Waar die tweede werd in de wereldbeker. En het gaatje wordt kleiner en kleiner. Peters met Lars van der Haar in het wiel. Dan de twee ploegmaats van Niels Albert. De Tsjech Simonek. en die van Toerenhout. En dan Twan van der Brand daarachter. En ze komen dichterbij in de laatste anderhalve ronde van deze wedstrijd. Vlak voor vier en nog even naar Utrecht tegen AZ en die Houtkamp. 1-1 in de stand en beide ploegen gaan voor de overwinning. Dat maakt de wedstrijd wel zo leuk. Nu is het balbezit voor AZ met een inworp net over de middenlijn op de helft van FC Utrecht. Leon de Kogel had net nog een aardige actie. bal uh, vloog over het doel van Esteban die een geweldige redding had. Aardige beweging van Maher op Eltidor. Eltidoor met Van der Marel. Van der Marel de winnaar en dan speelt hij de bal terug op keeper Robin Ruiter. Het is een aardige wedstrijd omdat het 1-1 staat en het spannend is. Wij gaan uh, nog even naar één Kok toe bij Groningen en Herakles. Is het beslist Henk of durf je nog niet te zeggen met Herakles? Nee, 2-0 en er moet nog uh, 20 minuten worden gevoetbald. Dan is de wedstrijd nog niet beslist. En het is gewoon een hele leuke wedstrijd uh, aan het worden. Er is wat gebeurd op het veld. Ik keek even, ja, er wordt een gele kaart uitgereikt aan uh, De Leeuw. Die zat al een hele tijd uh, te mekkeren. En bovendien blijft een speler van Heracles blijft ook even geproduceerd achter in het 16 meter gebied. Heracles is al dichtbij 2-1 geweest. En het schot van Everton ging maar net en net voorlangs. Maar zojuist was Groningen ook weer dichtbij 3-0 na een voorzet vanaf de rechterkant. Texera tikte die bal binnen. Maar pas veer lag in de weg de doelman van Heracles om in elk geval erger te voorkomen. Maar het is de tweede helft gewoon een hele leuke wedstrijd geworden. Dat komt natuurlijk door die stand. 2-0 voor Groningen. Dan moet Heracles. En in de eerste helft had Heracles niet zoveel lust en zin om aan. Het voetbal te gaan spelen. Omdat de linies van FC Groningen heel dicht op elkaar speelden. En FC Groningen gewoon puur loeden op de counter. En niet eigenlijk zoals, Groningen gewenst, zoals de Groningen het gewend zijn in de vol volop de aanval spelen. Dat deed Groningen niet. Maar kan had een andere tactiek bedacht. De bal is voor Herakles. Een vrije schop voor Herakles. Misschien mag die vrije schop nog even gaan meenemen. Van Veinovic kan ongetwijfeld die vrije schop naar nemen. Van als het stand 2-1 op het scorebord komt. Dan wordt het toch nog weer spannend. Even de vrije schop maar afwachten. Halverwege de helft van FC Groningen. Duarte heeft zojuist ook al een vrije schop mogen nemen. Die werd uit de korte hoek gedanst door Luciano. En weer veel mensen in het 16 meter gebied. Vrije schop komt hoog in het 16 meter gebied. Wordt weggekoopt door Van Dijk. En zo blijft het verlopen bij 2 tegen 0 voor Groningen tegen Heracles. Daar dus 2 tegen 0 door goals van en eigen doel En De Leeuw staat 1-1 bij Utrecht tegen AZ. De goals werden gemaakt door de kogel voor Utrecht en Rijnen voor AZ. En ieder vanmiddag eindigde NEC tegen NAC Breda in 1-1. Het werd 0-1 door Leurling en 1-1 door Platje. Straks om half vijf begint nog Vitesse tegen Roda JC. Even de tussenstanden nog uit de Jupilair League. Daar staat het bij Volendam tegen de Graafschap nog altijd 0-1. En Sparta tegen Os is inmiddels 4-1 geworden. En zou Sparta deze wedstrijd winnen? Waar ziet het naar uit. Dan wordt het een nieuwe koploper in de Jupilere League en zou het MVV weer passeren. Meer sport zometeen na vieren. Tot zo. En